Zijn dochter heeft de beste opvoeding genoten die er voor geld te koop is. Ja, dat zal wel. Ja, alleen spijtig dat het tot niets gediend heeft. U nou, loopt niet hoog op met vrij aan. Zet u een put, monsieur le commissaire. Een man ziek wijf. Maar... Ja, excuseer. Het van in. Ja, commissaris. Ik heb hier Jean-Torres van der Leen. Wie? Jean-Torres... Ik weet wel. Ja, ze staat op een wit voetje bij Adrian Vinken en ze was ook bij die betoging de Ja, Geef hem maar door. Ja. Commissaris, ja? u moet er dringend komen, het is Adriaan Vinken. Uh, wat scheelt het? Hij doet niet open, nee. He. Ik heb al verschillende keer aangebeld en hij doet niet open. Er is hem zo overkomen, ik ben zeker. Kom vlug, alsjeblieft, vlug. Mm -hmm. Ja, maar ik, ben, ik doe het altijd open. Is er iemand? Een... Ja, ik doe het altijd open. Is er iemand? Ik doe het niet open. Ik ga het even door. meneer. Ja, dank u. Wie van u is, mevrouw Tors? Ik het is vreselijk. Er moet iets gebeurd zijn. Mevrouw zegt het ook. Wie bent ja. u? Ah ja, er gebeuren, meneer. Dat is niet normaal, meneer de politie. Absoluut niet. Ik weet zeker dat meneer Vink het is. Eh, maar ik kan hem nog straks wat binnen zien. Ja, ja hij doet het open voor iedereen. Alleen zo'n vriendelijke mensen. En zo'n vruchtig. Als ze naar de manier zijn. Je vrienden jaren ook een vlakheid. Ja, ja. Commissaris, uh, een ambulance? Ja, onmiddellijk. Oké. Okay. Wagen A37 aan Centrale Convention. Ga eens weg. Ga eens weg. Achteruit, allemaal. Wat ga je doen? We De deur inbeuken. Maak eens plaats. Pas op. Ja. Oh oh. oei, oei, oei. Had je zeer gedaan, meneer, de agent. Nee, ik ga altijd zo naar binnen. Oh, je hebt uh, toevallig nee, geen namer. Uh. Ja, ja, kijk, ja, kijk. Ja. Ik ken er ook al een keer mee de deur klopt met die namers. Maar ja, een vrouw had niet zoveel veel forse. He. Het is er of van mijn ventzalen weer. Eerst als gebriefd. Ja, dat zal het wel een goede zijn. Als er is, komt Ja, dat is goed. Kom maar mee. Ja. Dan eerst in de woonkamer kijken. Ja. Nou, hier is niks. Zie je iets? Nee, nee. Hier is ook niks. Ja. Hiernaast eens kijken. Ja, oké. Okay. Wat is dat hier? Dat is, het, dat, is het, dat is hier precies een werkkamer, hè? Ja, ja. Het lijkt wel zo. Niks te zien. God ver... Karin. Wat? wat het... Hier. Wat? Het... Kijk eens onder die hoop boeken. Oh, nee. Het is niet waar, Ja, kom. Ja, help eens. Ja, ja. Oh, Dikken zie ik. Dat is een paar kilo, hè? Ja. Ze hebben hem verpletterd.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 De Bijbel De Civitate, Dei van Augustinus. Ja, hier ze. De geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. De nieuwe katechismes. Het Zijn allemaal religieuze boeken? Het is gewoon een dood hebben van een katholiek. Ja, toch gevaarlijke lectuur als je het mij vraagt. Ja, ja daar zijn ze al. Ja, die kunnen hier toch niks niet meer komen doen, hè. Nee. Moet ik ze wegsturen ja, voor de Ja, doe maar. En de technische recherche voor witte en de wets Ja, ja, en... roep ze maar op. Dank ik wel. blijf hier. Ja. Oh ja, en? Vraag dat mensen mensen uh, naar binnen te komen die gebeld heeft. Daar uh, ja, torf, torf Ja, oké. Ja. De okay. Ja. ja. Torfz, was toch dat eigenlijk crisis? Ja, ja, die ons lieve neer daar van zijn kruis komt te bidden, ah, ja. Ja, ja, ze is weg.